Meijer met het NOS-journaal. Verschillende wereldleiders reageren positief op het bericht dat Hamas wil doorpraten over het Amerikaanse plan voor Gaza. De Britse premier Starmer spreekt van een significante stap voorwaarts. VN-chef Guterres roept alle partijen op om deze kans te grijpen om het tragische conflict in Gaza te beëindigen. Hamas liet gisteravond weten bereid te zijn alle Israëlische gijzelaars vrij te laten... maar verder is er nog weinig bekend over de mogelijke invulling van het 20-puntenplan van president Trump. Zo zei Hamas nog niks over Trumps eis van een volledige ontwapening. Op Schiphol zijn vandaag meerdere vluchten geannuleerd vanwege de storm die over Nederland trekt. Het gaat om 80 binnenkomende en ruim 70 uitgaande vluchten...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 De buien kunnen gepaard gaan met zware windstoten. En ook is er kans op onweer. Het wordt een graad of 15. Morgen wisselen zon, wolken en buien elkaar af bij opnieuw een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie. Toebak leeft, toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen! Zandvol! Ja, het tweede grael van het rijden begonnen. We kijken straks natuurlijk weer naar dingen die zijn gebeurd. En ja, wat was dit ook alweer? Ja, deze kwam voor het eerst zeg maar van de lopende band af. Welke auto is het? Nou, straks daar meer over. En andere andere, ook dit, hè, is bekend. De man die hier hoofdrol in speelde. Die zou jaren zijn geweest. Waar stond hij ook weer bekend om? Om dit. From my cold, dead hand. Oh, mijn god, waar gaat dat over? Nou, straks daar meer over. Eerst even een nieuwe plaat. Nou, nee, in Sony is hij nu ook weer niet. Uh, ik heb het over De Snuts en Gloria.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 We're shining in the daylight, And I don't even care We're living this Monday to Friday A mundane fairy tale. We're running around this place now Yeah, we got it by ourselves Next time it's upstairs Downstairs, upstairs Ja, yes, Snuts en Gloria. Daar zijn ook al heel veel platen over gemaakt. Ik denk, jezelf, maar ze vroeg ook al zo'n plaat van U2, toch? Maar ook Gloria? Nee, het was nog even anders dan ik verwacht had eigenlijk. Kijk hoe het was. Ja? Nee. Nou, ook gitaren, maar niet uh, hoor ik echt dat het op elkaar lijkt. Gloria van de Snuts en Gloria van U2. Goed, de tweede gedeelte van de radioprogramma. We kijken ook altijd even wat gebeurde door de jaren heen. Ofwel, we kijken naar de geschiedenis. Ja, staat de band. Oké. Okay. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, wat gebeurde er door de jaren heen? 1992, 4 oktober. Ja, dat, dat zijn echt ja. <laughs> dingen die je echt onthoudt hoor. Rond kwart voor zeven vanavond is een vrachttoestel, Boeing Zin 47F van El Al, neergestort in de Belmenmeer in Amsterdam. Het toestel heeft zich in de flat Kruidberg geboord in de wijk Groenhoven. Onduidelijk is nog hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De flat staat gedeeltelijk in brand. Er zouden meerdere gewonden liggen in de nabijheid van het gebouw. 40 uh, appartementen zijn compleet weggevaagd, een compleet gat is daar geslagen. En uiteindelijk ja, was het bij Klein Kruidberg. Ja, maffe naam al dat. Die zegt, je denkt, ongelooflijk dat die naam daaraan hangt. Maar goed, 135 waren ja, zwaar beschadigd. En uiteindelijk zijn 43 mensen officieel doodverklaard. Maar er waren waarschijnlijk meer mensen in die appartementen. Dat is nooit helemaal ja, duidelijk geworden. Uiteindelijk ja, is er een pas geleden een documentaire gemaakt. En dit zou, zeg maar, plus minus het kunnen zijn geweest... hoe het klonk in de cockpit. Ik kan het niet houden. Ik kan het niet houden. Uh, we hebben een controleprobleem. Het vliegtuig is gewoon rechtstandig naar beneden gekomen, met de neus gewoon op de flat terechtgekomen. En uiteindelijk is daar de brand op te staan. en ze hadden een radioactieve lading. Het was natuurlijk een Israëlische luchtvaartmaatschappij die dingen vervoerde. En ze hadden ook zelfs een speciale ingang op Schiphol. Het, het hoeft allemaal niet via de douane, het was allemaal een beetje duister. Een beetje... Er waren witte mannen ook ter plekke nog geweest die alle dingen hebben weggehaald. Er zijn nooit foto's van ge ge ge ge ge ge gepubliceerd. Er waren wel mannen in onderzoekspakken, maar niet in witte pakken die radioactief materiaal weghaalden. Dat is nooit echt uh, tevoorschijn gekomen. Maar goed, uiteindelijk waren er drie defecten toen ze van New York op Schiphol landen. Want ze kwamen uit New York vandaan. Landen daar. Drie defecten. was iets met de snelheidsmeter. Het was iets met de korte golf. En er was ook niet elektrische spanning met de generator. was niet helemaal in orde. Dat werd provisorisch verholpen. Uh, ze vertrokken om uh, 20 over zes uh, vertrokken ze en al vrij snel bij de eerste bocht ze, kregen ze problemen en toen stortten ze neer en viel een motor uh, naar beneden. Die eerst was uh, uitgebrand en uiteindelijk, nou ja, de, de rest uh, langlepende, uh, een slepend uh, uh, conflict met de uh, allerlei vliegtuigmaatschappijen en ook nog met de regering die alle dingen onder de pet hield. Nou, wat ik ook wel uh, bijzonder vond, dat Ed van Tijn die besloot. Uh in overleg met de staatssecretaris Aad Kosto... om de illegale, die de ramp hadden overleefd... dat ze in de aankommerking zouden komen voor een verblijfsvergunning. Ja. En uh, dan had je een zogenaamde Kostolijst En uh, er werd massaal misbruik van gemaakt. Want binnen enkele weken beweerden echt 1797 personen... Ja. dat zij daar in die wijk Groeneveen of Klein Kruidberg zouden hebben gewoond. Terwijl de meeste in feite ergens anders wonen. Ja. En uiteindelijk uh, hadden ze uh, zo gezegd... Na, na grondige screening kwamen er 91 mensen op die Kostolijst. En uiteindelijk zijn er maar 55 die een definitieve verblijfsvergunning hebben gekregen. Wat een werk is dat geweest? Man, dat is niet normaal. Maar ja, het is wel een uh, gebeurd is, Want ik weet nog heel goed dat ik toen net op vakantie was. Ja. En toen zag ik dan uh, op het journaal van Griekenland of zo. Van dat die flat daar. Uh, dat, die, uh, de ja. uh, dat je denkt: van, wat is dat? Iedereen voor heeft ons? dat beeld nog op zijn hoofd. Iedereen ik weet nog waar hij was. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Nou, goed, uh, uh, uiteindelijk. Uh, ja, ik heb daar een paar jaar lang stage gelopen. En dan hoorde ik van een verhaal die uh, mensen die daar in een soort. Uh, ja, een gaarkeuken hadden opgestart en iedereen ging daar gewoon, gewoon eten, weet je wel. Het was gewoon openbaar voor iedereen. Dus uh, niet iedereen zeg maar Die in de flat wonen, de buren die kwamen ook gezellig Iedereen eten. ging daar gewoon eten. Dus dat ja, want het is wel heel verboederend wat hier gebeurt. Of, Zeker nou, ja, weten. Het klinkt wel erg... Want ja. heb je zoiets nodig om dan eindelijk je buren te leren kennen... dan is de Burendag wel een leuker initiatief. Ja, zeker. He? Goed, wat in, gebeurde er in, nog meer ja, door de jaar heen? In 2016 maakten Unicef en de Wereldbank gezamenlijk uh, in een rapport bekend... dat er wereldwijd bijna 385 miljoen kinderen... oftewel 20% van de kinderen in de ontwikkelingslanden in extreme armoede leven. Dus uh, dat is dan negen jaar geleden. Ik ben benieuwd... Uh, als ze nu weer een rapport uit zouden brengen, hoeveel dat er nu zouden zijn? Ja, misschien moeten een paar, mensen gewoon, een paar kinderen gewoon hier naartoe halen... dat we in het ziekenhuis kunnen verzorgen. Ja, veertien he? ja. Uh, uh, waren het er maar, hè? Dat 14, was dus zo'n ellende toe. Veertien, twee of zo. Ik weet niet wat dat was algemaar. dat Ze kunnen... Des, ik heb pas geleden al... Kunnen we niet aan beginnen, van. hoor. Daar nee, kunnen we echt niet aan beginnen. Ze ter plekke, daar plaatsen, kunnen ze veel beter verzorgd worden. He? We hebben We er meer geld voor over, natuurlijk. Goed, uh, Lapa. Goed, uh, 19, nee, 1883. 80, de Orient Express rijdt voor het eerst. Ja, mooi, hè? Ja, een mooi verhaal het, de Orient Express. ook, hè? Ja, heb je meteen ook allerlei films die erover gaan. Een murder om de Orient Express natuurlijk. Ja. En ook uh, Sammy ik heeft er ook nog muziek over gemaakt. <tie> ja, het is de Orient Express. Geboren ge ge uit de gedachtengang van George makker. Dat is van België. Hij is ingenieur en in industrieel. En uh, hij, hij komt uit die nagelmakker familie. Die hadden al banken en zo. Die hadden heel veel geld. En uiteindelijk zeg maar, richt hij dus de bedrijf Company International Wagon Stills op. En uiteindelijk ziet hij dus in Amerika... dat mensen soms heel lang in die trein zitten. Ongelooflijk lang. Hij denkt, dat moet toch goed beter geregeld worden. Dus uiteindelijk begint hij dan met de Orient Express met luxe reizen. En dat is dan eerst dus. Parijs en Constantinopel. En later komen er nog meer uh, reizen op gang. Deze, deze Belg, deze George Nagelmakker, heeft zelfs ook nog meegedaan aan de Olympische Spelen. Meest ik. Ook nog. Ja, met paarden, niet met een trein, maar met paarden. Wat een passie hè? Wat heeft hij dan voor alles. Laatste Orient Express reed op 14 december 2009. Toen is je gestopt. Nou, raar. Ja. Waarom eigenlijk? Ja, dat is ook niet helemaal duidelijk. Nou, heel het zal vast met geld te maken hebben gehad. Ja. Goed, wie nog In meer? In 1986... Onze uh, voormalige ko uh, koningin Beatrix stelt de stormvloedkering... in de Oosterschelde in werking... waarmee de deltawerken eindelijk zijn voltooid. Oké, okay, had ik dan allemaal een glasfragment? fragment? Nou, dat ben ik vergeten. Goed, uh, 1955. Jawel, daar rijdt hij van de band. Ja. De Citroën DS. Het is uh, de meest prestigieuze wagen die ze hebben gemaakt in Frankrijk. Ach, allerlei technieken zijn toegepast in deze wagen. Echt alles komt samen met deze auto. Er werd gepresenteerd... Uiteindelijk diezelfde dag, zeg maar, 12.000 orders werden gepresenteerd. En daarna kwamen er ook allerlei reclamespots natuurlijk. Ze gardeen toujours leur classe et leur qualité. Témoin, la voiture destinée au président de la République. 15 chevaux après Capriola, een ligne train moderne. Ja, die dan geen touw vast te kunnen openen natuurlijk. Maar goed, eh, einde van Ik de week. Het staat wel, hoor. Ja, jij wel. Een hele moderne lijn. Oké, okay, dat wordt niet. Lijn, lijn, train modern. Oké, okay, modern. Ja, einde van de week. Dus hij stond er maar een week, was hij zeg maar te koop. waren er al 80.000 orders binnengekomen. 80.000. Ja. Nou, dat gaf al wat problemen. Dus in de loop van, uh, tweede, uh, van uh, 1956 kon er pas een beetje geleverd worden. En waardoor uh, sommige mensen dachten, ja, dit duurt al lang. Ik kies wel een andere auto. Ja, ja maar het is wel een uh, legendarische auto. Ja, ik ben er Je niet moet altijd een tijdje wachten tot hij dan die achterkant omhoog gaat. Ja, klopt. Ofzo. Ja, hij wordt opgepompt. De vering is echt uh, bizar gewoon. Echt. Uh, Uiteindelijk uh, uh, is hij gemaakt tussen 1955 en 1975. Mooi hoor. Was het weer 1.300.000. Uh, nou ja, nog wat. Uh, ruim 1 miljoen zijn er gemaakt. De yeah, de, de, ik heb de, de hier de ook DS. nog een berichtje: dat is eigenlijk uh, niet alleen geschiedenis, maar ook opmerkelijk. Want In 2014 werd het team van het populaire Britse autoprogramma Top Gear. door een boze, gooiende menigte uit Argentinië verdreven. Want ze waren ontzet over die. Uh, provocerende verwijzing die de programmamakers zouden hebben gemaakt naar de Oorlog tussen Argentinië en Verenigd Koninkrijk. Ja, die kunnen het op een bepaalde manier En ik vind het wel zo van, oké, okay, weet je wel. Van de, wat denk je wel niet? Stomme Engelsen, weet je wel. De, ze willen ook al lang weg natuurlijk, hè. Ja. Bij de UK. Dus uh, wat grappig. Ik zie ze doen gewoon. Ja. Echt, die, die, die gooien alles op tafel. gewoon. Ja. Zeg. 2003, ja, ik heb eens gekeken. Ja, het was natuurlijk de dag dat er allerlei aanslagen werden gepleegd. In 2003, aanslag in het Maxim-restaurant in Haifa, in Israël. Een Palestijnse pleegster is dat geweest. En Hanani, Hanadi Yargadot, denk ik dat ik, ik moet uitspreken, die wist zichzelf op. En daar kwamen dus 21 mensen bij om het leven, Joden en Arabieren. En er waren 51 mensen bij gewond. Het is een heel verhaal van deze Hanida... die uh, haar broer verloor aan een uh, undercoveractie van het leger van Israël... en ook haar verloofde verloor... En daardoor deed ze deze actie. En nou ja, je begrijpt al, ik ben benieuwd wat er in de toekomst nog meer wordt vergeld. Want er is een hoop aangericht. En ja. dit ging dus over twee mensen waar weer andere mensen. En er waren ook gezinnen die in het restaurant zaten. Echt, er waren gezinnen die gewoon daar werden uh, doodgemaakt. Dus ik bedoel, er komt er een hoop ellende op ons af. Nou, tot zover. Overigens nou, nog heb iets nog leuks. Ja, uh, Leuke nog even. Ja. In een, een jaar geleden maar, uh, had je Shona Shukrula... Maar dat is een Nederlandse scheidsrechter. Dat is een vrouw. Die maakt als eerste vrouw het debuut in het betaald voetbal. Hé. Hey. Ze, ze is pas 34 jaar oud. Ja. Yeah. Dat vind ik ook wel heel gaaf. En in het duel in de keukenkampioen-divisie. gaf ze een rode kaart aan Karim Loekili. Maar uh, ze studeerde rechten aan de VU in Amsterdam. Ja. Yeah. Maar ze doet het blijkbaar in haar vrije tijd. En ze werkt dus eigenlijk als officier van justitie voor het Openbaar Ministerie Noord-Holland. Maar ondertussen is dan die officier van justitie in de vrije tijd gewoon zo'n. Uh, ook een rechter. dame die dan gewoon zegt van ja, jij ja, ja, rood. Weet je wel zo. Ja. Ik vind het wel een leuk artikel. Een beetje uh... afreageren. Ja. En al die moeilijke zaken die je hebt. Ja, nou, dit is positief grappig, nieuws. Hè? Maar, aan de ene kant ben je rechter en de andere kant ben je ook weer de scheidsrechter. Nou, dat klinkt ja. wel weer begrappen. Goed, nou nog even iets op mijn nul natuurlijk. Ja, 1962, hij komt voor het eerst uit. Love, love het verhaal is dat in deze plaats uh, de Multimonica gestolen is. In Nederland, ergens in Limburg zijn ze een keer geweest. Toen waren ze nog heel jong. En dit Love, Love, Me Do is al jaren van tevoren geschreven. Echt wel, wel vijf jaar eerder. Toen zaten ze bijna nog zeg maar, op school. En toen waren ze in, in allee, schoolschriftjes aan het schrijven. En toen waren ze al aan het dromen van... Oh, later als wij heel bekend zijn. Goed, deze Love, Love, Me Do is drie keer opgenomen. Eerst met Piet Best. En George Martin dacht... Nou, dat vind ik niet zo best. Dat doen we nog een keer. Toen met Ringo Starr. En die is uitgebracht in uh, Engeland. En uiteindelijk de derde versie... Is door uh, Andy White gedaan. En dat is dan weer in Amerika uitgebracht. Dat klinkt dan weer anders. Love, love. Ik hoor geen verschil, hoor. Ja, de ene is wat doffer dan de andere. Maar goed, alle versies zijn te horen natuurlijk. Als je echt een fanatieke link bent, dan zoek je ze allemaal op en denk... Ja, ik hoor echt verschil. Love, love me, doe van de Beatles. Ik kom als uh, eerste uit, zeg maar, van, uh, van de Beatles, officieel. Goed, tot zover. Ja, zeker. Straks hebben wij natuurlijk de verjaardag. Eens kijken wie de jaren zijn. Er zijn echt wel een aantal interessantes. Onder andere Buster Keaton. Wat een verhaal over die, over die vrouw die hij elke trof. Jezus. Sorry. Sorry, best dat ik er omlaag. En Waar komt die naam nou vandaan. Ook oh, hoop dat het ook wel weer een mooi stuk. Eerst maar even. Ja. Biffy Clyro. En geef maar eens een beetje liefde. Give a little though. I'm not afraid to A little love. We're a little off. Dat kan je ook zingen. Zeker Busy Kluider. Een van de. Nou, niet helemaal de laatste zingen. De echte laatste. John, wacht al nou even. Jezus, gaat allemaal zo snel ook weer. Goed, we kijken even naar die verjaardag. Wie is de jarige of zou jarig zijn geweest? En ja, hij speelde een hele belangrijke rol. Hij werd echt groot naar dit, hè? Hij werd echt groot naar Ben Hur. Daar speelde hij Charles Heston. Ja, hij overleed in 2008. En, uh, hij was vooral echt een uh, filmacteur, tv-acteur, burgerrector, activist en een wapenactivist. Daar stak ik dan weer over. Hij werd groot door Ben Hur en Moses speelde hij in de grote films The Ten Commandments uit 1956. Hij werd ook bekend in dit, hè. Planet of the Apes. Daar heeft hij echt nou een aantal keren in gespeeld. Een beetje rond verongrustende en waar is er dan op terecht gekomen? En daar zijn apen zijn net zo slim als mensen. nog bijna. net slim, bij toch? mij. Ja, slimmer Sterker. is ook nog. Hè. En uiteindelijk heeft hij in verschillende films gespeeld. Ja, ja, hij kwam ook een beetje onder aandacht door... omdat hij namelijk de voorzitter werd van de NRA. En de NRA is echt voor dat de Amerikanen allemaal een wapen mogen hebben. Ja. En tijdens die meetings riep hij dan ook altijd met een wapen in zijn hand. From my cold, dead hands. Ik krijg altijd nog een beetje koud van van dit. Dan staat hij met zijn groot wapen, zo van Niemand neemt mijn wapen af. Alleen als ik dood ben en in mijn kist lig, dan mogen we ze hem uh, meenemen. Maar goed, dat is Charles Heston. Hij uh, overleed in uh, 2008. Toen was hij 84. Ongelooflijk veel hits gemaakt. En, of uh, films gemaakt. En echt ook wel goed ingezet voor de maatschappij. Alleen dit laatste was net even een misstapje. Okay. Ja, maar ja, mag je af en toe ook eens laten gaan. Dan ja, moet je altijd gedragen... Toen had je hem waarschijnlijk nog niet zo heel veel, uh, uh, hoe noem je het, sh uh, sh uh, sh uh, shooting. Hoe noem je uh, Soulsearching? Nee, uh, schoolschutters. Uh, sch uh, sch uh, sch uh, school schoolschutters. noem je dat ook weer? Scherpschutters. Scherpschutters, nee, school, op school dat het geschoten werd. Jezus, gast. <laughs> <laughs> Oké, okay, wie is meer meerjarig? <laughs> <laughs> Vandaag is ook uh, Ralf Makkenbach die wordt 30. Ja. Hij was de Nederlandse zanger, maar uh, hij was natuurlijk uh, aan het Junior uh, Songfestival gewonnen... En, hij heeft daardoor ook best wel een leuke offspring gehad. Maar het grappige is gewoon. Als je nu kijkt. dan staat hij ook bij dat hij kernfysicus is. Kernfysicus? Ja. Nou, hoe bijzonder is dat. Maar hij heeft het Junior Eurovisie Songfestival. met het liedje Klik-Klak heeft hij gewonnen. Klik-Klak? Ja, hij heeft ook uh, les gehad van de stemcoaster Babette Labai. En hij heeft in, in uh, musicals gespeeld. De uh, kleine Tarzan. En Beauty and the Beast. Weet je wel, dat soort dingen. Hij heeft dus gewoon wel een leuke jeugd gehad hierdoor. Maar hij is nu. Uh, nu kijken wat hij allemaal gepubliceerd heeft. Het zijn allemaal van die, uh, van die speciale dingen... van uh, Available Energy of Trapped Electrons... en, zo. en allerlei dingen over uh, kernfysica en dat wat soort grappig. dingen. Wat grappig. Ja, leuk hè? Hele andere kant op gegaan. In ja, nou, plaats gewoon entertainment gewoon echt helemaal in je hoofd om. Dingen... Uit die spotlight, weet je ja, wel. Ja, lekker. Het is iets te bedenken gewoon. Goed, de Onze wordt vandaag 63. De Onze Kader dus ook van dit. Dit All exactly what... is alle day... Hij schrijft heel veel teksten. En muziek maakte hij nu voor Gloria Estefan. Voor Estefan. En uh, uiteindelijk, tijdens festivals of tijdens de optredens, deed hij ook mee. En uiteindelijk, coming out of the dark tour, mocht hij ook een keer solo uh, uh, zingen. En dat ging hem goed af. Uh, hij heeft heel veel dingen in Spaans gemaakt. En toen uiteindelijk, kwam hij dus met deze plaat uit een solo plaat. Daar heeft hij heel veel andere Spaanse plaat ook gemaakt. Maar dit is wel echt zijn grootste, bekendste hits die. Uh, in de jaren 80, 90 uitkwam. Jaren 90, de jaren. ja goed. Okay. 63 dus, twee onze kade. Vandaag wordt uh, 63 Marjolein Keuning. Dat is een Nederlandse zangeres, actrice en presentatrice. Maar ze is voornamelijk bekend als actrice in uh, Goede Tijden, Slechte Tijden, Maxime Sanders. Maar ze heeft ook nog in Vrouwvleugel gespeeld en onderweg naar morgen. Ik, ik vind haar uh, prettig gedaan. Om, uh... Prettig om te zien? Jazeker. Goed, nou, wie nog meerjarig uh, zou zijn geweest, hij overleed in uh, 1966. Ja, het is, uh, ja, hij is een beetje onsterfelijk geworden. Maar is heel veel die, van die oude films. Dan heb ik het over films van 100 jaar geleden. Echt 1925, 1926. Onder andere The, The Great Stoner. Uh, The General, dat zijn echt films van deze Buster Keaton. En dan hoor je dit soort muziek erover eh, onderdoor. Ja. Hij stond bekend om zijn stoïcijnse gezichtsuitdrukkingen. Hij leek wel niet onder de indruk te zijn van een hele bizarre situatie. Dat je denkt, oh, maar dat gaat niet goed. Nee, dan ren je echt als achteraan of we viel ergens neer. Hij, uh, ja, hij heeft heel veel films gemaakt. The General is nog steeds een van de beste films. Ik heb gisteren een stukje zitten kijken. Ik werd niet door, erg doorgegrepen, moet ik zeggen. Het mag is ook dat er gebeurt iets op het scherm... maar de muziek die uh, pingelt en pangelt maar gewoon door. Je ondersteunt het niet echt. Goed, uh, zijn vader was uh, bekend... Uh, hoe noem je dat, bekend met Harry uh, Houdini. Hij trad met deze man op. Ze waren eigenlijk alle twee goochelaars. En uh, Harry Houdini was eigenlijk zijn uh, peetvader. Uh, die heeft ook zijn bijnaam gegeven. Dat was dus Buster. Uh, omdat hij namelijk deze Buster Kitting... -kitting uh, op een gegeven moment was gevallen. Hij was ergens vanaf getuimeld. En Buster is een ander woord voor tuimeling. Oh, en van okay. deze tuimeling heeft hij eigenlijk niks overgehouden. Alleen dat hij zeg maar hele mooie films kon maken. Hij is drie keer getrouwd geweest. Elke keer het geld weer kwijtgeraakt. En die vrouw, elke de helft van zijn vermogen, ging weer weg. Nog een keer weg. Nog een keer weg. Een keer weg. En uiteindelijk is zijn derde vrouw daar even mee getroffen. En die is echt tot het laatste aan toe bij hem gebleven. Oh, gelukkig. Ja, hij goed al goed. Eind goed. Ja, die, die, ja. die laatste was ook een stuk jonger. Die denkt, nou, ik zit hem gewoon wel uit. Ja. <laughs> en dat is gelukt. <laughs> Dus die is alle money die hij die, die weer opgebouwd heeft. Zeker. Die is vandaag ook jarig, is Chris Lowe. Hij, uh, hij wordt uh, 66 jaar vandaag. En hij, had, uh, eigenlijk, uh, hij was muzikant in de Pet Shop Boys. Ja! En hij brak door met West End Girl. Ja. Grappige ja. muziek. Ja, zeker. Grappige muziek. En ze kwamen elkaar tegen uh, in Londen, een of andere elektronica zaak. En eh, omdat ze alle twee gek zijn van elektronische muziek, zijn ze dus in de jaren 80 begonnen en in 85 hadden ze de eerste hit met dit: The West End Girls. En eh, ze maken nog steeds muziek. pas alleen nog wel iets van hun zitten luisteren. Ja, het is niet wereldschokkend meer. Het was toen echt een vet geluid ook gewoon. Ja. He. ja het was echt een vet geluid. Nou, goed. Eh, degene die nog meer jarig zou zijn geweest, ja, ja, je kent hem van dit, hè? Bob Bosco. En uh, de Bob Fosco uh, zat in de de mannen. Daar hebben ze best lang in gezeten. Van uh, 1988 tot 2019. Ze hadden teksten van het rijdt niet, het rijdt niet, het staat stil. En de nummers duren uh, wel gemiddeld maar anderhalve minuut, twee minuten hooguit. Want dan was de energie van Bob Fosco toch wel helemaal verdwenen. Uh, uiteindelijk heeft hij heel veel... TV-programma's gemaakt. Hij is, hij is presentator geweest. Hij heeft columns geschreven. Nou ja, meer voor dingen. Ja, een bizarre gast die gewoon hij heet. Eigenlijk Geert Timmers. Maar op een of andere manier heeft hij deze Bob Fosco... uit een van de televisieprogramma's van Wim T. Schippers vandaan gehaald. Nou ja, dat vond hij meer passen. Maar goed, ik vind hem altijd veel respect. En uh, tijdens optredens zat hij in de, in de kleedkamer... was hij al langzaam die stem aan het oprekken. <tie> Om uiteindelijk deze, deze schreeuw... Wel 20 minuten vol te kunnen houden. Goed, wie nog meerjarig of jarig geweest? Ja, vandaag is ook jarig Dakota Johnson. Ze is een, ook een dame die echt... Uh, hoe noemen, we dat? Dus noemen ze dat? Eye Candy. Ze is echt een mooie meid. En die, uh, die is ook de dochter van Don Johnson... en Melanie Griffith. En Don Johnson die was dan weer van Miami Vice, weet je wel. Ook zo'n yeah. mooie man. En uh, ja, ik heb het idee dat zij ook gespeeld heeft in die... Uh, Fifty Shades, ja, Fifty Shades of Grey en Fifty Shades Darker, et cetera. Oh ja. Mooie dame. Ja, zeker. Dus uh, en ze heeft ook de Golden Raspberry Rush, Award gekregen. Ook dat dan weer wel. Yes. Voor de slechtste actrice voor haar rol in Madame Web. oké. Okay. Dus, uh, maar ja, dat, als ze de, de, de, de deze dan ook weer gekregen hebt. krijgt die film toch weer uh, een beetje aandacht. van... Hoezo was dat slecht? Dan, dat moeten we ja? dus zelf gaan bekijken. Ja, en ja, mannen kunnen we het dat langer aanzien, denk ik, met zo Maar het grappige is ook, dat uh, zat dus de film ook... Uh, en die was dan weer geregistreerd door haar toenmalige stiefvader, Antonio Banderas. Oh, oké. Okay. Ja, het die is, is uh, wel bijzonder dat je dan uh, allemaal linkjes hebt, weet je wel. Ja, grappig. 72 wordt hij vandaag. En ik denk van, het klinkt bekend. Dit heb ik vroeger heel veel gedraaid. André is volop 72 is geworden, een Zwitserse muzikant, componist. Maakt vooral ontspanningsmuziek. Ik kan me niet voorstellen dat ik dit vroeger veel gedraaid heb. Dat is nou niet bij muziek, maar ik heb er toch wel iets mee. Heel veel harp, new age. Samengewerkt met Bobby McFerrin, Carly Simon, Brian Adams. Noem het allemaal maar op. Die wilden dan toch een moment van rust in hun programma. En dan hadden ze deze man gevraagd. Goed, dus zover de verjaardag. wel. schrijven we nog heel veel. Ja, straks. Goed, uh, tijd voor de Keuze straks. Eerst even een... Uh... Moppie muziek dames en heren. Ik zei, even kijken wat ik nog zo weer hebben uitgezet. Oh ja, yeah, Travis hebben een nieuwe, uh, nieuw album uit al een tijdje. Dat heet Ally Styles. Staring at the ocean. just us daar is een L.A. Maar goed, Bos! I'm waiting on the Bosch. Ik weet niet wat daar aan de hand is. Weer een drone gezien of zo, dat zou zomaar kunnen. Goed, een nieuwe plaat van Niemand Minder Dan, Travis. Zing! Ja, hou even op. Die plaat ken ik nou wel. Die heb ik zo vaak gehoord. Goed, is het is tijd voor de... Mm, het nieuws gaat beginnen. Precies, ja. Ga er even voor zitten. Goed, Samen aan tafel tijdens Burdendag Vorige week is het gebeurd. Het is de vierde weekend. Um, sinds 2006 wordt het gedaan. Uh, het is de verbinding, ja, de buurtvereniging Soentje in Oud-Noord. We hebben het op 28 september gevierd. En het sloot mooi aan bij de wekelijkse koffieochtend. Die dan weer elke woensdag wordt gedaan. Ik snap niet helemaal waar het aansloot, maar goed, het idee is wel hetzelfde natuurlijk. Want daar wordt namelijk elke woensdagochtend koffie gedronken. Dus 12, nee, is 10 en 12. En, uh, nou goed, ze hadden nu een gevarieerd buffet uh, gepresenteerd. En organisator uh, Bart uh, Botschuiver en Sandra Lissenberg... Die, uh, die hebben dat georganiseerd in het oude Rode Kruisgebouw. En uh, ze hopen eigenlijk in de toekomst... dat er wat meer jongere gezinnen ook aansluiten bij de ochtend, ochtend... Oh, oh, ko koffieochtend, woensdagochtend. Maar ik denk, ja, dus jonge gezinnen zijn aan het werk. Ik weet niet even wat de gedachte erachter is. Uh, om tien uur zijn mensen niet echt vrij, volgens mij. Maar goed, doe het dan op een avond of zo. Of een, uh, dat je s'avonds zeg maar, uh, een avondeten kan doen. Ja, dat is misschien leuker. Ja, ik denk het ook wel. Mensen aan het werk daar gewoon meteen... Om steeds weer aan aanschuiven, weet je wel. Ja, maar er zijn er gewoon veel die niet werken. En ik hoor ook steeds meer om me heen. He? Ik begin ook natuurlijk in die leeftijdsgroep te vallen. dat mensen zeggen: ik ga s'avonds nooit de deur meer uit. Nee, dat Dan is willen het waar. ze gewoon niet meer. Nou, maar ze willen jonge gezinnen aantrekken bij zijn koffieochtend. Om zeg maar, de, de, de cohesie in de groep in de buurt uh, te versterken. Dat snap ik allemaal wel. Maar als ze dat woensdagochtend gaan doen, weet ik niet of dat werkt. Nee, ik heb nee. geen idee. Dus bedoel, nee, goed, het wordt heel vaak ja. uh, aangekondigd, door allerlei activiteiten. Zelfs ook allerlei panfletjes langs de deuren zijn uitge, uitgedeeld. 350 huizen hebben allemaal van een platje in de, in de bus gehad. Op Facebook, op Instagram. Dus uh, ze zijn echt fanatiek bezig om mensen bij elkaar te brengen. Ik vind het mooi. Zeker, mooi gegeven. Ja, zeker. Er is uh, uh, Sandford Art, blik op de wereld. Uh, er is een pop-up expositie van Sandford Art. En... Uh, Vandaag, om 12 uur, ja. gaan vier kunstenaars uh, deze tentoonstelling... in het oude raadhuis weer uh, openen. Dus het zijn allemaal foto's van fotograaf Irene Bernard. En, uh, uh, en Otto Molson die is een fotograaf. Edward Boering en nog iemand. En uh, ik denk dat ik zo even ga kijken om 12 uur. Vind ik toch wel leuk altijd om even te kijken wat er nou te zien is. Ja, precies. Nou goed. De Zandvoortse raad uh, uh, in het de, in debat over de vrouwtje... Boulevard, een definitief ontwerp voor de herenrichting. Voor de middenboulevard moet een investering worden gedaan van 8,29 miljoen. En het moet een modern aantrekkelijk wandengebied worden. En voor de toeristen, maar ook voor de mensen die eromheen wonen... moet het wel aantrekkelijk blijven. Het is een zachte overgang van de duinen naar het strand. Het moet een sportsplek worden. De riolering moet ook vervangen worden. Ondergrondse containers voor het vuil. En nou goed, was Er was wel kritiek van de bewonersvereniging van het Vervuisjoplein. En vooral de, de, de flats 55, 57 en 59, 61. En schuiter gehad, die had ook wat opmerkingen. De banken staan te dicht bij de huizen, uh, licht overlast, nieuwe verlichting komt er. Dus, uh, en ze zijn ook bang dat nieuwe loopstroom allemaal vlak langs hun huis gaat. En waardoor ze minder privacy hebben natuurlijk. Ze willen wel heel graag actief meedenken met wat daarna nou moet gaan gebeuren. Ze willen het woonplezier zeg maar flink bewaken. En verder, fietsparkeerplekken, ja, die moeten op afstand worden gezet. Maar ja, waar moet je die fietsen dan neerzetten? En doen mensen dat wel? Als ze een stukje lopen? Daar moet er steeds over nagedacht worden. Er ligt dus een ontwerp, maar het ontwerp wordt wel erg, kritisch, uh, erg bekritiseerd. We wachten het af. Het zag er zo mooi uit. Ja, Vertel. dus uh, vanavond is het André Haas' Amazing Feest. Jippie. Of nee, niet, sorry, ik lieg vanavond niet. Het is morgenmiddag om 5 uur, uh, uh, uh, uh, op 5 oktober. En het begint om 4 uur. En zingen maakt dorstig. Het is bij het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein. En volgens de traditie staat er dus ook een onvervalste haast... als burger op het menu compleet met een unukt worstje Daar was hij helemaal gek van, hè? Oh, is dat zo? En, uh, ja, en de uh, roeren zijn onder andere Mark Meijer, Jeremy van den Berg... Uh, Maro Vrijders, Erik Lefferts, die zit ook in het, uh, het koor Zankvoort... en Mike Daanen. Dus iedereen mag met volle borst meezingen... Dus ga gewoon gezellig even eh, tussen de buien door. Want het gaat stormen. Hè? Dus ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Maar uh, dat is wel leuk. Ja. Actief, uh, actieve dag. als dank voor de vrijwilligers van Zandvoort. Ja, Zandvoort valt uit elkaar als er geen vrijwilligers meer actief worden. Er is een uh, jaarlijkse voorfeest van uh, Pluspunt. En uh, ze is in zonnetje gezet uh, door een tomloos inzet. In dit jaar wordt het grootst aangepakt. Uh, vrijdag 19 september is al even geleden, zeg maar. Maar staat nu pas in de Zandvoortse kant te lezen. De middag starten bij de golfbaan. Uh, de duns, uh, daar kregen ze een put. Kliniek, uh, kliniek. sorry, kliniek, uh, ja, dat is wel wat anders. Een heerlijk uh, buffet tijdens uh, uh, daarna. En uh, werd ook nog, uiteindelijk werd er nog uh, uh, extra quiz gespeeld met petje op en petje af of zo. En de winnaar kreeg dan weer een, een, een bon voor een diner voor twee personen. Eh, nou ja goed, het is, het is mooi dat er zoveel vrijwilligers uh, actief zijn in stand. En dat moeten we natuurlijk blijven stimuleren. Ja, want wij zijn ook vrijwilligers en ik zie hier ook... Ja, wanneer komt dat feestje? Ja, want dat was zo leuk. Ja, daarom. Nou, ja. hier staat 7 the date. Jullie inzet verdient een feestje op vrijdag 28 november. november. Is het vrijwillig? Is het vrijdag Kom je dan weer bij me slapen? Ja, goed idee. <laughs> het, feest is, uh, het tijd is van 7 tot kwart voor 12. Yep. En uh, alleen de locatie staat er nog niet bij. Binnenkort wordt dat gedeelte het maar vast in je agenda. 28 november. 28 november. Oh, van grappig. 7 tot kwart voor 12. Want vorig jaar was het zaterdag ook leuker, maar goed, dit is ja. wel weer grappig. Ja, maar het is ook wel weer zo van, uh, dat ik ook denk van nou ja, en dan gaan we automatisch door zaterdagochtend. En dan zijn we, we kunnen we er zaterdag bij komen van alle festiviteiten. <lacht> Toch? Bijkomen? Ja, dat doe ik als ik heel oud ben of zo. Ja, maar, maar dit is dan komen. wel voor jou weer makkelijker, want anders moet je dan... Uh, ja, moet ik s'avonds nog een keer heen. ja. Precies. Dat is waar. Goed. Goed, nou, het is over de zon. Nou, het voorste bericht uit voor die landenkeuze. En we zijn er ja, reuze ja, nieuwsgierig. Ik heb we klaarstaan. Ja, want wie was de jarige alweer? Chris Lowe. Chris Lowe, ja. yes. Ja, okay. en, uh, hij, is, en, uh, hij is van de Patcher Boys. En hij, hij wordt, ja, um, ja, het wordt ja. 66 jaar. Is nog hartstikke jong Broekie gewoon. Ja, hè? Dat echt die 30, dat veel ouder was. Ik ga hem aan was een heel jong Broekie toen ze al muziek begon te maken. Ja. De Patcher Boys, het is zin. Ja. Met een, met een de videoclip clip erbij. En allemaal monniken. En dan snap ik wel dat het zal vastgaan over zijn homoseksualiteit, denk ik dan. er worden dingen verbrand. Oh, hier worden echt dingen ter te discussie gesteld. Ik ga naar de seks luisteren. The Pet Show, boy. It's a sin. In de Ulanderkeuze deze week. De keuze deze week. Acht de plaat die wij natuurlijk heel veel gedraaid hebben. Van de jaren 80. Wat je toen nog uh, piraten. Ja, ik sta ik toen nog een beetje bij die piraten. Deze plaat komt uit de jaren 80, niet? Ben je eens eigenlijk. Ja, wel. mij wel. Hoe is dat weer oud? De eerste plaat kwam uit 1985. West End Girls. Dit is dus alweer laat, volgens mij. Hey, de song released in 1987. Oké, okay, wel in jaren. Dan. Goed, dit ja. zijn zin over... Waarschijnlijk heeft het te maken met een uh, homoseksualiteit... waar dat toch niet altijd werd ja. gewaardeerd. Nee, ja, in Nederland is dat daar helemaal ook uh, wel heftig geweest... Hè, voordat ze daar een beetje mochten. Ja, is dat toen, zo? Ja, dat was toch ook zo met... Uh, uh, je had toen ook die film over die gast met uh, al die computerdingetjes die die Enigma-code had ont... Uh, oh ja. Ont, uh, die die ja, ja, ja. is toen ook oh helemaal uh, jaren wat, later... Uh, wat een heftige film was dat, ja. Er ja. zat ook wel wat autisme. Volgens mij zaten er ook nog wel andere dingen in zijn hoofd was. Ja. Want, Nou Ja. goed, Uiteindelijk, het is een bizar verhaal is dat, ja, over een Enigma-code. 1999, ik had toch een beetje geschiedenis staan? Ja, echt waar? Waren we waren er nog niet klaar mee. Nee, we zijn er nog niet klaar mee. In 1999, het debuutalbum van Miels komt uit. Gewoon echt een lekker toegankelijke gitaarmuziek. Ik vind hem ook wat hysterisch. Dit stond erop, Uno. Het album heette eigenlijk Showbiz. met twee zetten. En dit stond er ook op. Echt schizofrene gitaarmuziek. Ja, er zat echt mooie dingen tussen. Dit werd de grootste hit. Dat was echt de grootste hit. Muse Muscle, zo heet het museum. Maar goed, uh, dat was uit in 1999. Nou, we hebben ongelooflijk veel platen uitgebracht, man. dat is ongelooflijk. De man is nogal uh, van de complottheorie, en uh, dat is uh, soms wel een beetje lachwekkend om dat te lezen. Goed, nou, wat dan meer? Ja, er is een, uh, een uh, iemand die ging naar Las Vegas en die ging toen eventjes een leuk een, een duo maken. Ja. En die gasten die gingen hun, hun uh, parachute niet. Uit. Oh, nee. En de noodparachute ook niet. Nee. Dus ze zijn gewoon daarna echt met een snelheid van 70 km per, per uur... Zijn ze dus, uh, uh, hebben ze de bodem geraakt. Yeah. Maar uh, gelukkig leven ze nog. Ze zijn wel ernstig gewond. En de instructeur ligt nog steeds in toestand in uh, het ziekenhuis. Die 54-jarige man. Maar Mitchell zelf die is wel weer aanspreekbaar. Maar voorlopig is hij er nog niet. En uh, zijn partner heeft ook een inzamelingsactie gestart voor de medische kosten... Want dat schijnt toch al uh, pittig te zijn. En ze moeten hem weer in de UK krijgen. Maar ja, in Amerika is het ook echt niet goedkoop hè, met uh, zo'n gezondheidszorg. Nee, nee, en, uh, nee, nee, nee. Nou ja, hopelijk heeft hij een goede reisverzekering. Maar daar zit volgens mij parachutespringen niet bij. Nee, ik denk dat je dan dat extra bij, vreemd ja, Ze moet zeggen betalen. alleen als je extreme dingen doet, dan moet je je extra verzekeren. Ja, en dat ja. denk je dan niet aan, hè? Nee, nee, nee, klopt. Ja, oh. dat, ja dit zijn toch risico's. Hoewel ja. er bijna, weinig uh, dingen gebeuren met parachutespringen... Nou ja, als je ja, open gaat, heb je echt een probleem. Ja, maar ik denk toch als je dat terug naar de cijfers brengt, dat het eigenlijk autorijden misschien nog wel gevaarlijker is Hoor je altijd, toch? Ja, maar dat, Fietsen uh, is misschien nog gevaarlijk vanwege die, die ventvijg. Ja, ja, dat is misschien nog wel gevaarlijke zeker, bezigheid zeker. momenteel. Nou, want ik heb toch nog een stukje geschiedenis. van... toch Ja, leuk gewoon even, even terug, hè? Even ja. terug in de tijd. 1957. Ja, zeker. ...waar een Kassa-Restaanse vliegveld... ...wordt dus uiteindelijk wordt een, een Sputnik wordt gelanceerd. Dat is de ah. eerste satelliet. Een Russische satelliet wordt gelanceerd. En die gaat zeg maar om de aarde heen vliegen. En die doet daar, daar echt uh, heel lang over. Uiteindelijk doet hij ook weer tot met 1960. Uh, vliegt hij daar rond en af en toe geeft hij gelijkjes af. Dit is hem dan. Oh, wat schattig. Dat is een jonkie. Dat is een heel klein jonkie, ja. ja. Dat is echt, dit is officieel de zijn van de ruimterrace die ze hadden met, uh, met de VS, met de Amerika. Oh. Om uiteindelijk uh, als eerste op de, de maan terecht te komen, zeg een maar. Een soort stare down dit zo. Ja, ja. <laughs> zo van, uh, kijk eens, kijk eens wat ik al. En wat doe jij al? Nou, Amerika was nog een beetje aan het knutselen. Oh, wat ja, wat leuk. Ja, dus dat uh, duurt nog even. Klinkt gewoon schattig. Uiteindelijk, ja, uiteindelijk ging in 1960, drie jaar later dus, twee hondjes. <coughs> uh, Strelka en Belka gingen zeg maar, de ruimte in om daar te kijken. Dat, dat dingetje, die, die, uh, die, die Sputnik, was uh, 58 centimeter in doorsnee. Meer was het niet. 58 centimeter. Oh, dat, dat is, is, uh, is gewoon een bol. iets meer dan een L, denk ik ja, dan. Ja, hè? zeker. Zoiets is er. Nou, meer niets. Goed. Goed, straks nog meer wetenswaardigheden. Eerst maar eens even een mopje muziek. En dan zeker wat hebben we nog meer? Oh, nog... oh ja, hier. We hadden het net al over uh, Poolside. Dit is ook een plaatje. Small Pool. Die van Dreaming. Like we And keep on dreaming. Je moet je dromen houden. Jeetje. Dat geeft uh, ja, een levensdoel. Zo moet je het maar een beetje bekijken. Goed, we kijken even naar de gebeurtenissen. Gisteren ging het ja, elk radioprogramma of elk televisieprogramma ging het erover. Het OM verdenkt ze van veel: de pleegouders van het zwaar mishandelde Vlaardingse meisje. Van die zware mishandeling, ook van vrijheidsberoving, maar niet meer van een poging tot doodslag. En daarmee vervalt de zwaarste aanklacht. Ja, bizar gewoon echt. Dat je denkt: van niet te bewijzen. Is hij van de trap gevallen of is hij echt geslagen? Nou, daar wordt naar gekeken. En ja, hoe moet je met dit soort mensen omgaan? Nou, ten eerste, de zorginstanties die zeg maar hierop toe moesten zien... ja, die zouden ook nog veroordeeld worden of er naar gekeken wordt. Dat hebben ze op afgesloten, daar gaan ze verder niks mee doen. Dus ja, dit kan gewoon weer gebeuren. En dit is niet één meisje. Er zijn verschillende mensen en meiden kinderen in dat huis geweest... die hebben dit allemaal meegemaakt. Dus je denkt van, moet dat hele systeem niet anders? Ik het vond het vrij verontrustend om dit te horen. Zij is nu voor de leven lang is ze gehandicapt, moet verzorgd worden 24 uur en, uh, per dag. En je denkt ja. Dat, ja, dat, en dat ja. kan tegenwoordig niet meer thuis Want ik hoorde toch vorige week dan, uh, dat die uh, persoonsbudgetten dat die voor thuis niet meer gelden. Dus uh, dan, uh, Of in de thuis, of iedereen moet zijn baan opzeggen om voor zo'n kind te zorgen. Weet nou, ik denk. ik denk dat het niet zo vaart zal lopen. Dat kan je eigenlijk niet maken. eigenlijk. Ik weet nou, goed. Is een, een, uh, ja, als je hoort, leest wat deze ouders voor afwijkingjes hebben. Dat je denkt: van, zijn ze niet gescreend of zoiets? De ene is agressief en zoekt elke keer de machtsstrijd op. En de ander is borderliner. En uh, nou ja, noem het maar op wat ze allemaal hebben onderleden. Dus het is bijzonder dat zij uh, pleegouders zijn geworden. Zaten ze zo omhoog dat ze de kinderen ergens moesten dumpen? Dus krijg ja, je dan Ja, maar beetje. ik hoorde dan ook van die Saskia Belleman. Dat, uh, die man die uh, scheen zich toch niet heel erg schuldig te, te voelen. Nee. Van als hem dit nou was overkomen. Het zijn wel kleine dingetjes waar ze over, de, uh, over zegt. Dan zegt ze zeggen van ja, uh, het is voor iedereen vervelend voor mij. En noem niet ja. allerlei dingen. Maar ja. hij stond zelf wel vooraan in de lijst. Zeg maar. ja. Dat noemde ze dan. Ja, nou, heel goed. kan ook ja. spannend ja, zijn dat die, je dat zo noemt. En daar heeft waarschijnlijk al die instanties deze rat voor ogen kunnen draaien. door zich een beetje eruit te lullen, weet je wel? Zo. Ja, maar goed, ja, wat, wat zei zij ze ook niet, dat ze kwamen binnen... en toen dacht ik echt van, dit zijn mensen uit een, uh, een boek van Ronald Dahl. Dit dus zijn Dahl, echt ja. Kwa, kwaadheden. Ja, die kinderen die waren toch ook in zo'n kooi opgesloten of zo? In zo'n hondenbench of en zo? In een hondenbench, ja, ja. Met niet, niet, niet te veel kleren aan, nee. Nee, nou, ja, dat, dat groeide toch maar weer uit. Beschrijvingen <laughs> van hoe ze zijn behandeld, werd ons bespaard. Maar, uh, Gelukkig. Dan er kwamen een paar dingen, noemden ze dan wel. Dat je denkt: Oh, het is, het is nog erger dus. Nou, laat maar dan. Ik ja, vind ja. dat gewoon aan. even niet aan. Ik ben ja. altijd bang dat andere mensen door dit soort dingen. Op idee gebracht worden van, oh ja, dat kan ook. Ja, weet wat, je? ja ook een heerlijk idee om, om kinderen in elkaar te slaan. Echt, dat denk ik echt regelmatig. ik denk oh wat een goed idee, laat ik dat ook eens doen. Ja, nee, natuurlijk niet. Nee, maar het is wel zo, ik heb toevallig nu een kleinkind gekregen. Ze ja. zeggen altijd, een kleinkind is het cadeau voor het feit dat je je eigen kind niet mishandeld en vermoord hebt. Hoe zeg je dat nog één keer? Een kleinkind is het cadeau dat je krijgt, ja? uh, van, omdat je, je eigen kind niet mishandeld of vermoord hebt. Oké. Okay. <laughs> dus okay. uiteindelijk kan, kan, kan je ze verwennen. Ja. Heerlijk. Okay. Nou, een heel ander bericht heb ik nu. Ja. is heel grappig. Politie in de Amerikaanse staat Californië heeft geprobeerd om een automobilist te bekeuren voor een illegale U-bocht. Maar bij aanhouding bleek het om een zelfrijdende auto te gaan. Daardoor kon de politie geen boete uitschrijven. Nee. Het zijn die Maimo-taxis en de agenten hielden de auto staande. Maar stopt zo'n auto dan wel of gaat hij er dan omheen? Dat vind ik ook bijzonder. Want uh, de beelden van de aanhouding gaan inmiddels viral op social media. Maar het was dus geen bestuurder. Dus ze konden ook geen bekeuring uitschrijven. Want hij zegt al, de agent van ja, we hebben geen vakje voor robots in het boekje staan. En ze hebben contact opgenomen met My, Waymo heet het. Oh, net. Maar de ze, uh, politieburgers zegt ook al van: uh, nou ja, het gaat gewoon niet. Het is, er is geen bestuurder. Nee. Dus dan houdt het op. Dus nou, dat wordt wat straks. Ja. En dan geef je opdracht aan de auto: van uh, ik wil nu uh, ik moet een vliegtuig halen. Je rijdt maar 150, want anders haal ik hem niet. En die gaat natuurlijk als de speer, gaat hij dan ja, iedereen in niet, zo, niet, zo zo de het Zo kan je het systeem niet om de lucht leiden. Denk je dat we kan vergeten? Maar het is wel makkelijk, ja. Het systeem kan je dat bekeuren. Ja. Leuk of, toch? Of moet het systeem gewoon even worden herstart en weer opnieuw wordt geprogrammeerd? Ja, een nieuw album moet uit hebben. Dat hoor je natuurlijk. Nightlife, light, light, I want you to be here. Maak altijd maar zitten over dood en verder. Gaan we niet dood binnenkort? Ja, ze zijn zo eindeloos geïnspireerd. Nieuwe album met Night Lights. Dus keep it on, keep it on. Het leven dan, denk ik. Ja, ik ben wel verbaasd, dat ik zeg maar. Vandaag hadden we het ook weer een verjaardag gehad. Dat je één verjaardag niet uh, noemde. ik denk van, ja, dit dag krijg je gewoon een jolande keuze van. Nou, oh, ja, ja. Die is vandaag ook jarig, Julian. dit melodie. Ja, oh, melodie. Was verliefd en op En ook deze plaat. Maar goed, helaas, dat is. kan niet meer. Over vijf jaar weer. Of vijf, zes jaar weer. Precies, Dan kan je met de bijen veel Als je nog tips wil hebben over. Nou, wat moet ik van het weekend doen? Nou, het schijnt dat er een attractiepark geopend is. Over het stripfiguur Maten toonde er. Olive Bommel. Oh ja. Ja, en de Witte Kat, zeg maar. Die zijn er. een Slot Bommelstein. Het is een indoor pretpark. En ze gaan zeker 100.000 bezoekers per jaar ontvangen. En het directeur Edwin Bomers die heeft het bedacht. Ze hebben allerlei ideetjes door de vuur laten passeren. Van de Angry Birds tot, nou, noem het allemaal maar op. En uiteindelijk zijn ze hiervoor gevallen. En nou ja, goed, deze, deze maandertoon heeft natuurlijk ook voor allerlei leuke teksten gezorgd. Hè? Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja. Dat soort uitdrukking komt bij hem vandaan. Als ik het zelf zeg. Dat soort dingen. Ja, goed, dus mocht je tips hebben, Groenlo, dan kan je daar naartoe. En dan krijg je een indoor... Grollo. Grollo, sorry. Zit dit ook zo naam sorry. Ook? Ja, Sorry. Grollo. Net of je een beetje moet uh, overgeven in je mond. Oh ja, het komt ook omdat hij de boon Oh, waarschijnlijk, ja. ja. Dan moet jij zeker, zeker kotsen. Nou goed, het laatste nog, wat wil je nog melden? Ja, dat er een man heeft in Amerika contact gezocht met uh, CBS... Een, een, een televisiezender. Ja. En daar heeft hij bekend dat hij, dat hij zijn ouders heeft gedood door verstikking uiteindelijk. Ja. Nou, hij kwam uit de studio en gelijk daarna werd hij, werd hij gearresteerd op verdenking van moord. Maar ze waren 92 en 83 en hij vond het zo zielig, want ze waren zo zwak en kwetsbaar. Oh. En uh, ze zagen het allemaal niet meer zitten en zijn moeder was gevallen en zijn vader kon niet meer auto rijden. En, nou ja. Oh, Oké. Okay. Dus dat is wel een beetje zielig. Want dus dat... Het vraagt wel allemaal. Hij zegt, ik had het ook niet kunnen zeggen, want ik vind het goed goed hard gedaan, maar hij wilde hij het, het toch het is, melden. Hij uh, dus ook begraven, waarschijnlijk in de tuin of zo. Oh ja, dat Zwaar was het. Gevonden. Dat had ik goed, oh, je hebt het bericht? Ik uh, had het al gehoord. ja, begraven in de tuin. Ja, dan wil je ze misschien toch wel een echt graf geven. Dat is misschien toch wel een beetje mof. Ja. Nou goed, het is een beetje een raar afstelling van dit radioprogramma, hè? Ja. Dood en verderf. Oh. Ja, ik schop er net nog tegenaan, nu hebben we het erover. Nou, nou goed. Ja, we gaan straks Mo naar de kunst kijken. Dat mooi weekend. Leuk. We spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering van Kleef. Bedankt voor de aandacht. Doei. Dit is ZFM